Japan wordt nog steeds getroffen door naschokken van de grote aardbeving van 11 maart. Gisteren was er een naschok van 6,6 op de schaal van Richter. Op een aantal kazernes zijn de goedmoederen van de, af de afgelopen dagen hoog opgelopen over de aangekondigde bezuinigingen. Militaire vakbonden maken zich zorgen. Volgens de AFNP en de ACOM was er op de kazernes in Oorschot, Havelte en Gilzerijen sprake van ongehoorzaamheid en agressie.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 Het weer bewolkt en vooral in het noorden buien. Sommigen met onweer en na zee zware windstoten. Het koelt af naar 7 of 8 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Bij een stevige noordenwind wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.